Laten we gauw gaan luisteren naar CITROENTJE MET suiker. Hé? Hé? Hier. Hé. Verdorie. Paar. waar komt er nou af. Zie dat nou niet, daar is die paar niet opgebouwd. Nou, ik vind het ongehoord. Een wesp in dit jagerbeide. Waar komt dat klein vandaan? Ah, pas nou op. Direct van de hey. nog. Oh. Dat heb allemaal met die laag te maken, ik zweer het je. Nog een paar jaar en we sterven hier allemaal aan een wetgeplaag in de winter. de Pukkel, wat doet hij nou? Hij probeert een wesp te vangen. Uh, en ben je tante Ali? Uh, ja, lekker, doe maar. Probeer, hè. Vangen. nu in ter plekke. En daarmee lever ik een bijdrage.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 Pa! Nee. Hey. Pa! Hey, ja! Pa, start van dat uit. beest nog in tante Ali de beste je neer! Nee, niet doen! Kijk. Kijk eens. Toos, ja. ja. help jij oude vader, dan nou, is ze aan de bar. Oh, in plaats van zo aan mijn kop te scheuren, Ja! Heb het niet oh. Nou! Ik nee, voel je dat toch weer handig, Doos? Oh. Zwaar dat ik mijn poten niet gebroken heb. Glimmer ja. ja. dan ook niet op, pa! Nou, moet je luisteren, in mijn theatertijd hè, heb ik nog wel geholpen nee. met decoropbouw hem allemaal leuke kerels, weet je wel. Ik deed overal mee, leuke jonge sterke kerels. Ja, vroeger ja, vroeger was dat. ja, geef mij dat allemaal veel beter vreemd. af. Zo'n mof schoot ik gewoon oh. in één keer plat met me geren. Vergelijk je die wester nou met een mof? Heb je er eentje, er zit zo de hele boel vol. Geen wespje, mijn zaak. Mijn zaak, vaak Doe mij maar een pilsie. Wat doen die vliegemapper hier op de bar? Oh, Akkie probeert een webs te vangen. In het kader van het broeikost-effect. Hey? Ja. Ik... Hey, ik... he, hij voorzichtig, nou, nee. zich. Mani, wat is er met jou in de hond? Zeg, wat krijgen we nou? Nog... ga maar die bar af? Daar, nee, laat me erachter. Goed. En niet zeggen dat ik hier zit. Zit hier meneer Palfrenier is? Wie? Hm? Nou, wel jij jongen van studio Palfrenier. Uh, nee, nee, nee, die is er niet. Dat we, daar, wil zeggen, maar ik zie hem niet. Ik dacht anders toch echt dat ik hem hier binnen zag komen, hè? U moet zich vergist hebben, nietwaar, Santaal? Hè? Oh, ja, Nee, nee, nee, nee, ik heb hem niet gezien, nee, nee. Hoe heerlijk, het lijkt wel een klucht. Kan ik misschien iets voor u inschenken? Niets, wat is dat? Wat bedoelt u? Wel, ik hoorde niets. Ach, mevrouw, we hoorden allemaal er is iets, Biertje? Kan dan, hè. Merci. Allee, ja, dan ga ik maar, hè. Waar zoekt u maar niet voor?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 Dan ga ik nu maar, hè. En dit is niet het etablissement waar ik naar mijn kom. Zeg, wat is er mis met mijn etablissement, als je ja. vragen mag? Uh, uh, Benjoer. Is ze weg? Ja, ze is weg. Wat oh. wil dat mens van je manier? En wat doe jij onder mijn bar? Mijn bar. Heb je iets met die dame? Nee, nee, pa, daarom zit ik juist hier. Oh. Oh, ja, ja. <laughs> nou, je mag.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 Ik mijn huur betalen. Ja, ik zeg natuurlijk wat ja, te betalen, maar dan moet jij niet voor de weg rennen, hè? Beetje kerel. Ja, wees eens een Maar kerel Ik moet dan zeggen, mees... dat het me dan wel weer van je meevalt dat je mijn zoon in bescherming neemt. Net als in de oorlog, toen we de onderduikers voor de moffen verstopt. Oh, de gouden. Maar jullie hebben nooit onderduikers gehad. Wat zeer. weet jij er nou van, jongen? <laughs> Evacuees wel hoor. Bijna hetzelfde. Saamhorigheid. Daar gaat het om in zulke situaties. Mm. Hallo, allemaal. Hallo, Tochie. Tochie. Nou, ik heb eindelijk al mijn boodschappen hoor. Oh, Alleen de geslagen van die ging net voor mijn neus dicht. Ach. Dus uh, ik heb vis voor vanavond. Oh, ik heb vis voor vanavond. lekker. Wie was die mevrouw die er straks op hoge poten naar buiten kwam stormen? Hoge poten? Korte woord, zul je doen. Ja, ja, ja, je zult nog op zo'n dikke tanden vallen. Ja, of zij op jou. Ah. Toos, je hebt echt wat gemist. Het was net het theater van de lach. Ja, dat ja, dat doe je leven? Kinderachtig zeg. Nou, ze was een beetje dik. Nou, ik. Ja, dat is toch bentje. juist vrouwen. Oh. Nou, misschien was ze vroeger wel heel knap. Ik wil er geen woord meer over horen. Ik ben bekhaf. Ik zei dat ik bekhaf was. Ja, ja, schatje. Ga jij maar lekker slapen. Is er iets? Nee, hoor. Wat zou er moeten zijn? Kom eens hier, liefje.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 Waarom heb jij je hoofdkussen bij, als ik vragen mag? Ik wist niet dat jij rond deze tijd nog op was. Schik eens even op, hè. <lacht> ja. Nootje? Heb... Ja. Nee, dank. Dit is een heel interessant programma. Het gaat over de opwarming van de aarde. Oh. Dat busje deodorant dat jullie me laatst op Sinterklaasavond gaven. Omdat ik niet zo wel door het leven zou gaan volgens jullie. Dat is fout, zwaartoe, hè. Hm. Gaan de vissen dood van...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 In de overgang is. Eh, ik denk dat ik maar eens naar bed ga. Oké, okay. wel te rusten. Jij hebt wat verkeerd gezegd, hè? Ja, ik heb vast iets verkeerds gezegd. Oh, goeiedag, mevrouw Smulders. Het valt nog maar te bezien of het nog een dag wordt.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 Dus er zit toch wel iets acceptabels tussen Nou, dat geklunst van hem. Nou, ik, ik weet niet of dat... Ik weet dat wel. Is. Allee, laat het zien. Oké, okay, nou ja. Uh, uh, even zien, hier heb ik... Nou ja, kijk. Kijk jezelf maar. Ja, maar Alsje. Alsjeblieft. Ik heb daar oog voor. Ziet u wel. Ja, maar... Deze deze, deze... deze zijn ook niet goed. Ja, Nou ja, dat zeg ik. Ik heb de beste...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 oh, oh, haha. Dat ik snap wat je bedoelt. Ja, maar je je vader vraagt even je even komt. Dat is Ja, Ik bedoel niet. Nou ja, ja, zijn snap Oh, wat erg maar ik Het is schoenen. Je weet het, bloesvoeten. Ja, wat? Bloesvoeten, dat ze er overheen hangen. Ah. Je weet toch dat je zo'n hele dag moet staan... en dat dan die voeten op gaan zwellen. Het ja. trekken ja. wel wortjes. je jullie nou wel een borrel <laughs> af? Nee, maar als je zo dik bent, dan doe je toch ook van zo lang... ...zal ze leven niet zo'n jurk nee. aan. Zeg, is het dit van de voor of van de achterkant? Oh, wat zitten jullie hier nou voor boven te tappen zonder dat ik erbij ben? die kun je mij... ...heemdje, lief. Wat oh, hebben we hier. Oh. En die lipstick. Die lipstick. Nou, kijk, iedereen weet toch dat je geen oranje tinten moet dragen... ...als je tanden zo geel zijn. Nee, kijk, kijk, dat vind ik nou oh. interessant om te horen, hè. Dat wist ik dus niet. Ja. Nou, ik zal er niet vervolgens aan denken, ja, Manny. Nee, maar hij heeft gelijk, hoor. Want ik heb eens de visagie gedaan van een actrice met hele gele tanden. Maar nou ja, niet zo geel natuurlijk als dit, maar toch... Wat ga je ik er nou mee doen, doen Manny? Met... Dit ligt toch duidelijk buiten jou, macht? Maar... Ja, nou precies. Kijk, als, als fotograaf... Kijk, die composities, die zijn allemaal best aardig, hoor. Of, of heel goed, eigenlijk. Ja. Want kijk, ik heb expres vanuit vogelperspectief uh, heb ik gefotografeerd. Hier, kijk. Oh. En dan lijkt ze wat smaller. Dus ik heb mijn best nog gedaan. Jongen, luister nou eens, hè. Al film je vanuit westenperspectief, dat mens past gewoon niet op zo'n plaatje. Moet je de arme man zien? Ik lach maar rot. Ze doet hem zo met het beeld altijd. Is er nou een arm of een been? Ja, of is het er een man? Ah, we niet, Wat hebben jullie toch? Mag ik misschien even meelaten? Tuurlijk, meid. Wat zijn jullie een stelletje kleuters? Mani, berg ogenblikkelijk die foto's op. Pa, haal die kleefstrippen van het plafond. En tante Adi...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 Die racht in die shit, oh. maar niet los! Pa, kom dan ja. nou van die bar af! He. Ik haal die kleedstripper er wel af. Nee, nee, nee, geen sprake van. Als mijn dochter moord is geeft, zal ik zo'n volg ook... of ik ga die niet ah, ah, Oh, Pa, ah. ah. ah. ah. ah. kom van die bar af! Oh, ah. man, die me van nou. hey. Ja, ja Hé, oh. hey, die meisje van jou kan ook gewoon niet een wes verjagen hier. Ik doe dit toch ook niet voor mijn lol. Ik had het net over jou, meisje.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 Zo erg is het niet met ze gesteld. Die twee hebben toch wel vaker ruzie. Nou, Nee, idioot. Ik bedoel bij mevrouw Smulders. Als de man die foto's ziet, dan zal hij wel eindelijk bij zinnen komen. Nou, haar man heeft de foto's al gezien. Hij is ook niet tevreden. Oh, zie je, daar heb je het gebonden al. Nou, het kan me niet schelen of ze scheiden of niet. Als ik mijn geld maar krijg. We moeten gewoon een goed plan bedenken. Hoe bedoel je, een goed plan? Laat die foto's daar nog eens. Ja, waarom dan? Nou, gewoon. Ik heb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 Die laten we zitten. Of groter, bedoel je? Wat bedoel je? Nee, maar zou ik die wat witter maken? Zo is bijvoorbeeld. Och, jeemig dat dat allemaal kan. Waar heeft die uitgangen de laatste tien jaar, meneer Mani? Nou, gewoon thuis. En in de kip. <laughs> ja, ik dacht nog zoiets. Kijk, hier zijn ze, mevrouw Smulders. Allee, ik ben benieuwd, hè. Ah, oh, ja. Oh, ja, zeg, dat lijkt er meer op, hè? Dat dacht ik ook. Ja, ja zeg, en uh, hadden we dat nu niet direct kunnen doen? Hè? Dat had u heel wat pijn en moeite kunnen besparen. Ja, dat was beter geweest. Ja.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 Ja, een gouden album, hè. Uiteraard. Uiteraard. De foto's kunnen trouwens ook met de huidige technologie rechtstreeks op de bladzijde geprint worden. Dat is heel mooi. Wilt u nee, dat? Nee, Toen nee, nee. nee. Heel... Doe maar schoon ingeklakt. Dan kunt je nog eens eentje weggeven, hè. Een goed idee, mevrouw. Er stoot sluiten we het in de weekend en spuit ik het vol met verdelgingswibbelen. Dat staat heel goed voor het milieu. Zoals ik al zei, alles voor de overzoek. Ga uit de weg, mevrouw. Oh. Oh. Zeg, nou is het genoeg. Geef die vliegen met hier. Je jagt alle klanten weg. En nou ga je gewoon even op deze kruk zitten met dit biertje. En je houdt je kop tot het op is. Ja, ja, ja. ja. Zeg, wie hebben we daar?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 Dat is mijn huwelijksreportage. Hmm, ja, ja, niks, kreeg, een, een impressie, hè. Ja, dat wil ik ook wel eens zien, ik ook ja. wel. Ja. Allee, maar, uh, en zegt we dan dan niet eerst het toch? Kom, aan? aan. zie? Wie? Ach, ja. Maar, uh, wie is dat? Nou, wel, dat ben ik, daar zit u toch. Nou, nee, niet, uh, niet echt. Zeg, hoe heeft hij hem dat geplicht? Moet je kijken, meisje? Oh, zo, dat is... Uh. Nou, oh, dat is heel mooi, mevrouw Smulders. Oh, merci, hè, merci. Ja, merci, merci. Zou je dat met mijn buik ook zo kunnen doen? <laughs> ja, weet je, je zijfelt ogenmiek. Oh,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 Nou ja. Oh. Wat, is het? wat heb jij nou ineens, doos? Oh, kijk dan. Kijk daar op die kruk. Zeg. Daar was ze net zat. Krijg nou wat. Om dode oh. Oh. Bespen, nee. <hijen> En zo lijkt alles toch weer goed te komen in Café de Kip.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 Of de podcasten. Wat zeg je? Ja, dat staat er. Oh.